krijg je van even je kunnen. Goedenavond. Het aantal mensen dat overlijdt... door gebruik van sterke pijnstillers is flink gestegen, zegt het CBS. In tien jaar tijd is het aantal sterfgevallen gestegen... van 40 naar meer dan 160. Het gaat om sterke en verslavende pijnstillers... zoals bijvoorbeeld oxycodon. Er is veertien jaar cel geëist in een heftige moordzaak... van al meer dan 30 jaar terug. Een garagehouder in Den Haag werd toen doodgeschoten. Volgens justitie was het wraak van de inmiddels 71-jarige Ruben B. Zijn vrouw wilde hem verlaten voor de garagehouder. Eerder was hierin te weinig bewijs... maar vorig jaar kreeg de politie ineens nieuwe info. Je gaat waarschijnlijk steeds vaker militaire oefeningen zien... zegt onze nieuwe minister van Defensie, Dirk Boswijk. Ook straaljagers ga je vaker over horen gaan... Laatst nog waren er op Schiphol oefeningen met straaljagers. Het nieuwe kabinet investeert flink in defensie. Het kan komend wie erg druk worden op de wegen richting de wintersport. De voorjaarsvakantie begint voor de regio Noord. Vooral komende zaterdag kan het onwijs druk worden... richting Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Ook de andere kant op, terug naar huis, kan het druk zijn... want voor de regio's Midden en Zuid zit de vakantie er juist op. Het weer, af en toe nog een bui, later vanavond klaart het op. Vannacht gaat het vriezen, morgen droog, een zonnetje en een graad of vier. Fitsmijs meldt 25 files. Dit zijn ze vanaf een kwartier. Op de A2 Maarse Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid... vijf kilometer en een dik half uur vertraging. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dat komt door een ongeval acht kilometer en drie kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Horst. Ook daar een ongeval, twee kilometer, twintig minuten. En flitsers niet gezien. Anders het rode kleedje weer eens erbij pakken. Laten we dat eens doen. mooie prijs eronder stoppen. Geven we zo meteen weg. En nu What I Want, Morgan Wallen. MUZIEK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 To. And sometimes in the morning, go back to being small, you never know Music, what I want. Het is vijf uh, over zes, de dinsdag editie van de q middagshow Show. Daar Bram en daar Tom. We zijn er nog uh, tot en met donderdag en uh, nu nog vandaag tot zeven uh, uur. Inderdaad, zo. Ja. En we dachten, laten we eens eventjes een uh, spelletje uit het weekend van stal halen. Ja, dat is altijd lekker op zondagmiddag. Dan noemen we het namelijk. Tom en Bram, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit, spel. Ja. En dat is het eigenlijk ook. Er zit hier wat onder een rood kleedje. Dat ga ik zo meteen onthullen en omschrijven. En als je tijdens die omschrijving denkt... hé, maar dit is iets voor mij. Dit moet ik hebben. Stuur dan dat moet ik hebben via de Q-Music-app. En wie weet komt het wel jouw kant op. Gaat uw gang. Ja, zal ik het doen? Mag ik een galmpje op de stemton van de weer? Dan gaat het kleed er nu af. Wat een fantastisch ding is dit, zeg. Een XXXXXXL... Tosti -ijzer. Oh. Nou, niet zoveel Xen, maar wel een XL -tosti ijzer. Dus daar kan je niet één, niet twee, niet drie, niet vier. Maar liefst vier Tosties kun je daarop gooien. Is dat nou niet lekker? Ideaal voor de hongerige vriendengroep, ongeduldige kinderen, een lunch op kantoor. Ja, gewoon lekker in één klap, alles klaar. Hoe lekker is dat? Tof van der Weert, hoe eet jij jouw tosti het liefst? Uh, plakje kaas, plakje Benam. En dan uh, currytje, curry, curry, tofje mayo soms ook nog wel hoor. Nou doe die, het uh, maar weg, doe die muziek maar weg. Ga eraf. Ben je voor uh, Jeffrey Dahmer? Hij <laughs> gaat toch geen tosti eten met mayo en curry? Is toch lekker? Ziek, je bent ziek. Ik doe ook wel eens een gesnipperd uitje nog erbij op. Is nou, je lekker. bent echt, ik weet niet wat Potten ik hoor. Pot de tosti, hè? Nou. nou, hoe moet het dan? Ja, gewoon uh, ketchup. Oké. Okay. En geen flauwe kulletjes. Goed, wil je dit XL tosti winnen? Stuur dan uh, dat wat ik heb via de Q-Music app. Uh, uitgesloten als je je Tosti met uh, een snip, snippert uitje en met mayo en met curry eet. Want dan mag je gewoon niet mee. Oké, jongen. Nee, dan mag je ook wel meedoen, maar ziekelijk is het wel. Everjack komt eraan in my world. En nu, uitkast. heya, Standing on a star, and I realize how beautiful. Jack en Hello Black op Q-Music. Tom en Rams, lul maar raak, en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Ja, dat weten we inmiddels. Een XL Tosti-ijzers, waar je maar liefst vier Tostis kwijt kan. Ook panini-broodjes, het is maar net wat je wil natuurlijk. Uh, heel veel mensen die denken, nou, dat wil ik eigenlijk wel hebben. Waaronder Daphne en Kelly, hallo. Hallo. Hoi. Hey, Kelly, hoe is je dinsdag? Um, ja, op zich wel goed, behalve onze lunchpauze na. Oh ja, en dan vermoed ik al waar dat heen gaat. Uh, jij bent helemaal klaar om uh, Nederland zo te overtuigen waarom dat uh, tosti-ijzer naar jou uh, toe moet. Maar voordat ja, ik het, het zover is, uh, ja. Kelly, ik ben wel benieuwd, hoe eet jij je tosti? Met ham, kaas en curry. Ja, dat is toch gewoon heerlijk? Ja, oké. Okay. Ja. Alleen? Ja, oké. Okay. Uh, goed gekeurd. En uh, Devin, hier bij jou dan, wat is jouw favoriete tosti-samenstelling? Nou, als ik een tosti bouw, dan uh, doe ik ham en kaas. Even tussen tosti-ijzer. Haal ik hem er laagje paprika Laagje paprikasips. Beetje mayonaise. Oh. En hoppatee. He? Je hebt een heerlijke tosti. Dat gebeurt hier ineens. <laughs> <laughs> ja, dat, uh, en, en heeft dat ook een naam, die creatie? Nee, eigenlijk niet. Gewoon een lekkere tosti. Lekker tosti. Wat dacht je van? De Frankenstein tosti? <laughs> wel een leuke naam. Maar... Nou, nee, het, het zou misschien oh. nog best wel lekker kunnen zijn ja, met paprika chips. Goed, in, Goed, in ieder geval ja, de, die... de XL tosti ijzer. Wie gaat hem winnen? Daar hebben we wat op verzonnen, Daphne en Kelly. Jullie mogen allebei een pitch gaan ja. houden aan heel Nederland. Dus probeer zieltjes ja. te winnen. Want we openen zo meteen in de Q-Music App een poll. En dan mag heel Nederland stemmen op uh, ja, zijn of haar favoriete pitch. Dus de vraag is, Daphne. Waarom wil jij winnen? Vertel. Uh, nou, ik zou heel graag het Tosti-apparaat uh, willen winnen. Uh, ja, ik ben natuurlijk kok en ja, zoals jullie al hebben gehoord... heb ik al een aardige goede creatie. En ik zou mijn creaties graag nog wat uh, meer uit willen breiden... <laughs> met, de, met, ja, met het Tosti-apparaat waar ik er vier tegelijk kan maken. En ik zou nog een keer met mijn allerbeste vriendin een Tostietje eten. En dan kan zij ook van mijn uh, rare creaties proeven. Ja! Nou, wie weet is het wel een hype. Uh, is het straks over de hele wereld te verkrijgen? De Daphne Tosti. Paprika chips, bolognese chips, Lop, inderdaad. saus chips. Dat is ook lekker, bolognese chips. Kijk, nou, je brengt erop ideeën. Uh, Kelly, uh, we ja? zijn ook heel erg benieuwd. Uh, waarom wil jij zo graag die XL Tosti ijzer? Nou, ik wil graag dat, uh, dat Nederland uh, uh, mij en uh, al mijn collega's uit de nationale noodsituatie helpt. Want wij stonden vandaag dus met meerdere collega's om één klein tosti ijs heen. Niet één, niet twee, maar gewoon vier hongerige collega's. En dus eigenlijk om de beurt wachten en toekijken totdat een ander zijn tosti klaar is. Ja. En nou ja, met die XXL tosti daar kunnen we eigenlijk met z'n vieren eten. Dus heel toevallig dat dit vandaag langskwam op de radio. Ja, inderdaad. Ja. Dat kan natuurlijk als groepen. Ja, dat is natuurlijk geen leven met z'n allen om nee. één ijs staan. Maar maar goed, nee. ja, Daphne, jou is hier natuurlijk ook gegund. Maar goed, uiteindelijk gaat de luisteraar bepalen... wie er met dit tostiijzer vandoor gaat. Er opent nu een polletje in de Q-app met daarin de naam van Daphne... of dus van Kelly. Stemmen kan en dan gaan wij even naar One, One Republic. Everything is so far. A little bit of sunshine. You're yeah. crazy lately. I'm confirming. Trying to rob myself of something. You just trying to get over and life is not. Little bit of sunshine, little bit of zondagmiddag op een dinsdagavond. Want dit spel doen we natuurlijk normaal gesproken alleen op zondagmiddag. Maar ja, als de kat domine van huis is, dansen de muizen op tafel. Muizen houden van kaas, wat doe je op een tosti? Kaas, wat hebben we te winnen? Een XL tosti-ijzer. Zo Daphne. is het cirkeltje weer om. Ja, en Daphne en Kelly zijn u er nog... Ja, zeker. Ja, heel Nederland uh, heeft gestemd. Nou, dat kan je wel zeggen. Er zijn echt ongelooflijk veel stemmen uitgebracht. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En die draagt de naam... Kelly! Oh, Yes! Ja, yes Gefeliciteerd! Yes. Hey, oh, dat is lief, Daphne. We sturen jou even de Q prijs. bekend op. Heb je toch iets gewonnen deze dinsdagavond? Dankjewel! Fijne avond! Fijne fijn avond. Fijn avond! Ja, en uh, Kelly, gefeliciteerd met je, ja. Ja, met je XL Tosti-ijzer voor jou en je collega's. Ja, dankjewel. Ik zal het straks het goede nieuws brengen. Nou, wat super. <laughs> en, uh, nou, er zijn heel veel mensen die op jou hebben gestemd. Wat zou je tegen die willen zeggen? Nou ja, ook bedankt. En uh, als mensen nog goede tosti-tips hebben, dan hoor ik het graag. Tom en Rams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. I'll Your is Hoeveel doosjes Ritalin heb jij eigenlijk al op? Voor dit nummer? Ja, ja toch al wel twee. Where is my husband of Q Music? Het nieuws van af 7 komt eraan. Butter, butter, butter, butter, butter. <laughs> Even hey, goede avond. Een goede avond. Een bijzondere ontdekking in een oude schuur. Meer dan 40 jaar oud. Onder het stof, maar nog punt gaaf. Ik vertel je zo wat het is. En de top 40-update komt eraan. Daarin muziek van Shakira. Come we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 Beter slapen? Vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed en ga meteen proefliggen. liggen. Je vindt er alle topmerken onder één dak. Beter slapen? Beter leven, Beter Bed?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 Ja, sir, doet het. het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door vakgarage. Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage-occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl. Goedenavond, nieuw verkeer van Flitsmeister. File op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk, het komt door een ongeval, 3 kilometer en een kwartier. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. ook daar een ongeval, 7 kilometer, een half uurtje. Ja, flitsers niet gezien. En qua weer van Weerplaza is het nat vanavond. Is het droge morgen, maar nog wel koud met 4 graden. 1 minuut over half 7, het laatste nieuws met Eefje Kune. Goedenavond. Na het grote datalek bij telecomprovider Odido hebben al bijna 300 mensen zich gemeld bij het meldpunt identiteitsfraude. Mensen zijn vooral bezorgd, maar sommige mensen denken ook echt dat er misbruik is gemaakt van hun gelekte gegevens. Dat meldpunt gaat uitzoeken of dat klopt. Door het lek bij Odido kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen klanten op straat te liggen. Er is 14 jaar cel geëist in een heftige moordzaak van al meer dan 30 jaar terug. Een garagehouder in Den Haag werd toen doodgeschoten. Volgens justitie was het wraak van de inmiddels 71-jarige Ruben B. Zijn vrouw wilde hem verlaten voor die garagehouder. Eerder was er te weinig bewijs in deze zaak. Maar vorig jaar kreeg de politie ineens nieuwe informatie. 30 jaar geleden, hè? Ja. Hallo, en dan nu wow. nog dat ze ermee bezig zijn. Dat is toch ook bizar? Nou, maar wel goed, hoor. Ja. Ik, ik was even bang dat ze dan zouden zeggen, ja, het is verjaard, weet je wel. Maar dit is natuurlijk zo ernstig, dat verjaard niet. Nou, 14 jaar voor ze kiezen, mooi. Veel bedrijven in ons land hebben te maken met ontslagen door reorganisaties. De werkgeversvereniging is hier bezorgd over... en denkt dat deze ontslaghof nog lang niet voorbij is. Het zijn voor veel bedrijven lastige en onzekere tijden... minder omzet, stijgende kosten en toch ook de opkomst van AI. En voor liefhebbers van oude auto's... Ben jij auto's, trouwens, uh, even ben jij bang voor de komst van AI? Um, het nieuws met AI? <lacht> nee, ik denk dat dat uh, wel meevalt. Maar misschien, ja, als je bijvoorbeeld s'nachts... de 's s'nachts, ja. Ja, maar zo begint ja, dat, het dan, hè? Ja. En dan is het, ja, maar dat werkt eigenlijk ja, best wel lekker. Maar wel goed, weet je wat? Die even die lozen we. Ja, die, die, die, dat AI, ah, dat ja, verspreekt AI zich nooit. maar AI krijgt toch nooit persoonlijkheid en, en humor... <lacht> nee, dat is waar. Dat, dat heeft AI niet. En dat heb jij wel. Dus ga lekker door. Wat, ja, wat heb je nog ja, voor nou, ons? Even iets leuks. In ja, Frankrijk. Ja, dat had, zou AI al niet nee, doen. Nee, nee. In Frankrijk trokken ze de deuren van een oude verlaten schuur open. En wat ze toen zagen. Er stond een oude Renault uit de jaren tachtig. Een Renaultje 5, donkerblauw nog helemaal puntgaaf. Wel onder het stof, maar nog uh, verder helemaal in orde. En maar 12 kilometer op de teller. Nou, hoe kan dat nou? Ja, volgens een Frans Autoblad uh, was hij van een vrouw die hem kocht in 1982. Het was haar absolute droomauto. De garage bracht hem naar haar huis. Maar het verhaal gaat dat ze hem zo mooi vond dat ze er nooit in heeft durven rijden. Ach, nou, dat is toch een mooi verhaal. En is die dan nu weer terug bij de rechtmatige eigenaar? Nee, hij gaat geveild worden. Wat, wat, wat is er met die uh, eigenaar? Oh, die vrouw? Ja. Um, goeie vraag. Vraag het even aan AI. <laughs> ja. Die had dit nu geweten. Ja, ja daar ga je. Ja, nee, ja, sorry, dat weet ik niet. Dat is jammer. Maar, wat... dat, nee, dat staat dan toch uh, 1-0 voor AI. Ik ga het opzoeken, maar ik denk dat ik dat nee. toch niet snel genoeg ben. Oh, flauw, maar uh, het begint in de nacht en Ford weet zit ja. AI hier. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Taalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Van dinsdag 17 februari 2026, op 1 ga je horen Maalsmith met Stay. Op 2 ook een Maals, maar dan Maals Away van Offenbach. En op 3 zometeen de ex-alarmschijf van Sommieu. Eerst de huidige top 40 hit van Shakira Zo, eh, uh, zo, ja, zo. Zo, hoor je vanavond op nummer 4. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo, jungle life sometimes in my place it's you and me We do before the dawn, som je op nummertje drie. Top 40 update. Het zilver op de spelen was vandaag voor Nederland... bij de ploegenachtervolging op het ijs. Het zilver in de top 40 update is vandaag voor Offenbach. Het Franse duo wat inmiddels uh, ja, in een bijzonder lijstje is gekomen... ze zijn namelijk een van de beste Franse acts in de Nederlandse top 40. En ze staan inmiddels zelfs in de top 3, waarmee ze Bob Sinclair hebben gepasseerd. Ja, en zeg je Bob Sinclair, dan zeg je natuurlijk dit top 40 succes... was 21 jaar geleden bijna een half jaar lang in de top 40 te vinden. En wat opvallend is aan het lijstje met deze succesvolle Franse acts, is dat het vooral DJ-acts zijn. Daar past Offenbach natuurlijk perfect tussen. Je hoort ze daarom in de update vanavond met Miles Away op nummer 2. started my soul with dandelion days, take me to the Offenbach op plekje 2. En daarmee gaat de update van 17 februari 2026 als volgt de archieven in. Shakira Zoo was op 4 te vinden, 3 Sommie, Dark Before the Dawn... en dus Miles Away op 2 van Offenbach. We gaan naar de nummer 1, die is voor Mal Smith. Ja, online gaat hij regelmatig viral met zijn live optredens... en dan niet per se op de grote podia, maar vooral in pubs... waar hij regelmatig gratis optredens doet... Vorige week sprak onze vriend en collega Stefan Bouwman met hem. En Maals vertelde toen dat hij dat soort optredens belangrijk vindt om te blijven doen. Hij wil namelijk zijn fans de kans geven om muziek live te kunnen horen zonder dat het ze geld hoeft te kosten. En daarnaast vindt hij het ook een fijne manier om af en toe iets terug te kunnen doen voor zijn vele fans. Nou, wie weet duikt hij binnenkort wel op ergens in een kroeg hier in Nederland. Want over een paar weken is hij hier tijdens... Q-music top 40 live in Rotterdam. Maar hoi, dat hij dan ineens nachts om drie uur ergens in een puppy in Rotterdam nog live staat te spelen. Dat zou toch mooi zijn? In de update hoor je zijn huidige top 40 hit, Stay, bovenaan. Hier is Maalsmift nummer 1. Q-music connects in my head. Q-sounds better. A little bit. Q- If you wanna dance, take my hand, take my head. Accel all your plans, take a chance, take a Take a chance I'm that I Never ending forever No I'm When I'm without you, I'm crazy job We are made of each other Tot zover. Tot zover, tot hier en niet verder. Gierende banden, want er wachten lekker een bordje zuurkost stampelt op mij. Ja, in Champions League voetbal, Olympische oh, Spelen. Het ja. is, uh, we hebben het er maar druk mee. Ja, genoeg reden om de radio uit te zetten. <lacht> <lacht> nee, zeker niet, want Lars poelen is ah, ja, ook. Ja, ook. Lekker behangetje, hè, die Lars? Ja, lekker ja. behangetje. <lacht> lekker behangetje, Lars. Wat ga je allemaal doen? Nou, we gaan natuurlijk uh, we gaan even die Olympische Spelen in de gaten houden. Want het wordt natuurlijk ook nog uh, spannend met bobsleeën. Oh, dat nou, is natuurlijk ja. Wel, ja. Dat ja is dan toch. kunnen we ook medaille pakken, Dat kunnen we in principe echt. Nou, ja, god. Nee. Niks is onmogelijk. Dat. Nee, volgens mij is er niet echt een medaillekans, toch? Jawel, op papier. Maar dan man. moet iedereen uit de baan vliegen. Maar het komt, nee, het komt wel goed. Oké, okay, nou, nou, laten we hopen dat iedereen uit de baan vliegt. <laughs> Behalve ja, ja. Nederland. De kansen zijn niet heel groot, maar hey, uh, elke kans is één, toch? Dus, uh, dat is en, waar. en natuurlijk klok tegen de klok spelen. Jongens, er is genoeg reden. Het wordt een waanzin. Nee, je hebt gelijk ook, jongen. Ja. Dat is ook zo. Nou, gieren de banden naar die zuurkool. <lacht> hoi, hoi. En Jij naar de Champions League. En Ik naar de Champions League. <lacht> uh, Lars draait in ieder geval zo meteen Olivia <lacht> me En Daar blijven we voor. Snap ik. Tune Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf.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 Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Het is bijna 7 uur het Q Music News van nu.nl. Fika Hamers. Goedenavond. Er gaan in Nederland veel meer mensen dood door drugs dan 10 jaar geleden.